Jelle Seubring met het NOS-journaal. Ambtenaren mogen de app van online winkel AliExpress en de chat-app WeChat niet meer op hun werktelefoon hebben. Dat meldde bonden aan de NOS. De apps zijn allebei Chinees. Inlichtingendienst ASVD is bang voor spionage en heeft een zwarte lijst samengesteld. Daarop staan ook Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse apps. Eerder werd TikTok al verboden. Hoeveel ambtenaren de apps op hun werktelefoon hebben staan is niet duidelijk. Rob Jette wil lijsttrekker worden van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie. Jette zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd een jaar later fractievoorzitter. Of hij daadwerkelijk lijsttrekker wordt, zal worden bepaald bij de lijsttrekkerverkiezingen van de partij. Huidig partijleider Sigrid Kaag en fractieleider Jan Paternotte maakten gisteren bekend zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat er beperkt bewijs is gevonden dat de zoetstof aspartaam kankerverwekkend is. De zoetstof komt veel voor in frisdrank als vervanging van suiker. Tegelijkertijd zeggen voedingsexperts van de WHO dat de zoetstof gewoon veilig te gebruiken is bij een normale hoeveelheid. De voormalig Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma moet terug de gevangenis in. In 2021 werd de 81-jarige Zuma wegens medische redenen voorwaardelijk vrijgelaten... In datzelfde jaar kreeg hij een celstraf van 15 maanden, wegens minachting van de rechtsstaat. Het constitutioneel Hof oordeelt nu dat die vrijlating onwettig was en dat hij zijn straf alsnog moet uitzitten. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is gisteravond een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten nadat ze op hete daad waren betrapt bij een auto-inbraak in Venendaal. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis.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 So much pressure fell on me I thought I was gonna lose my mind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 See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 Jouw keuze, ZFM. Ander vakantie. Zomer anno, 23 korte rokjes. Vind ik beeldig felle kleuren en een clip in mijn haar. die schijnt op mijn koppie, pootje varen, vind ik toppie. Op vakantie, Ibiza, ik kom eraan. Van het strand, mijn tenlijn is al zichtbaar. zichtbaar Kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar Peach Een goede lava is natuurlijk ideaal Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie Benen, beespaal, jasje op de over Doe mij maar een Esma. Mag ik één -ma, alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van die Oude zomer, hits, nostalgie Gaan we uit So Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rob Jetten stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor D66, zegt hij in het AD. Wie uiteindelijk de lijsttrekker wordt, hangt af van de lijsttrekkerverkiezingen van de partij. Het afgelopen kwartaal zijn meer mensen overleden dan verwacht, blijkt uit cijfers van het CBS. Mogelijk komt dat door de hitte in juni, wat de warmste juni ooit gemeten was. Oud-president Suma van Zuid-Afrika moet terug de cel in... In 2021 kreeg hij een celstraf voor minachting van de rechtsstaat. Al snel werd hij vrijgelaten vanwege gezondheidsklachten. Maar de hoge rechter heeft die beslissing nu onwettig verklaard. Het weer van morgen vrij zondag, later op de dag wat bewolking. En het wordt maximaal 27 graden. VL.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 Gehouden heb ik verliezen van de wandel. En ik voel mijn klaar branden En ik zou niets liever willen Dan mijn hoofd weer in jouw hangen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 Ik weet niet wie je bent, maar ik voel me even niet alleen, niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet na één dag de regen, alle sporen weer uit te vegen. Het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot.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 Zet u une belle histoire en het ligt besloten in je lach. Hier rond je lui, daar de bouillard. Het begin van duizend, en een nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven Dit heb fini le jour de chance Hier op rietal op, chaka, En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we ook niet het is van zon yeah.